Levi van Eck met het NOS-journaal. De Zwitserse centrale bank heeft de overname van het noodlijnende Krediet Suisse... door concurrent UBS bevestigd. De centrale bank omschreef de deal als de beste oplossing... voor de stabiliteit van de Zwitserse financiële markt. Eerder vandaag zou Krediet Suisse nog een overnamebod van 1 miljard euro... van dollar van UBS hebben afgewezen. De bank, een van de grootste van Zwitserland... kwam in de problemen door het omvallen van twee Amerikaanse banken leiden tot grote onrust op de financiële markten. De banken krijgen bij de overname hulp van de Zwitserse overheid. Zuid-Afrika is onder druk komen te staan... door het arrestatiebevel tegen president Poetin. Het internationaal strafhof in Den Haag wil hem berechten. In augustus wordt Poetin verwacht op een internationale top in Zuid-Afrika. De president van het land, Ramaphosa, heeft laten weten... dat Zuid-Afrika zich bewust is van zijn verplichtingen... en dat hij contact houdt met verschillende belanghebbenden... Max Verstappen is na een knappe inhaalrace tweede geworden in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De regerend wereldkampioen begon vanwege een gebroken aandrijfas op de vijftiende plek, maar stoomde langzaam op. De race in Jeddah werd gewonnen door Verstappens teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan was ook vertrokken vanaf pole position. Nick De Vries eindigde als 14e. Verstappen gaat na twee races nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement. Hij heeft een puntvoorsprong op Perez. En PSV heeft niet geprofiteerd van het verlies van Ajax in de klassieker tegen Feyenoord. De Eindhovenaren kwamen bij Vitesse niet verder dan 1-1... waardoor PSV twee punten achter Ajax staat. Feyenoord won eerder vandaag voor het eerst in 18 jaar weer in Amsterdam. Het werd 3-2 voor de Rotterdamse koploper. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en lokaal kan wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 5. Ook morgen grijs en vooral in het noorden wat regen. Het wordt dan 8 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. Er staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Afritaven is de vertraging een half uur. Wat komt door een politieonderzoek? Na een ongeluk Eén rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1534. Mijn naam is Ben of gaan uw gasten voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Uniek muziekprogramma, dat hoor je weinig in Nederland. En, uh, we gaan weer beginnen met nieuwe muziek van Christina Tourin, en het heet uh, Hidden Light. En dan komt ja, van een uh, goede bekende, ik zie dat ik een ennetje vergeten ben in de playlist, Anon Takara. En dat is een meneer die uh, heeft heel lang niks meer van zich laten horen. Before, dat is zijn uh, nieuwe album. En er komt er nog wat achter, maar dat kan ik even niet uitspreken. Peaceful Radio.info, want daar vind je natuurlijk wel de complete playlist en de muziek van dit programma. Uh, en eens even kijken, wat gaan we nou verder doen? We gaan dan uh, straks terug naar 2022 met Al Groemer Khan. En dat klinkt heel ver weg, maar de beste man die woont gewoon in Duitsland. En dat, uh, nou, dat is toch al een stukje rijden, maar het uh, valt dan wel weer mee. James Asher met uh, de James Asher en Ton ...anthology, uh, Dance of the Light... ...en James Esten, ja, die komt, is even kijken... ...het volgende uur heeft hij een nieuwe EP... ...dat verklap ik alvast... Um, ...maar hij komt met me toch even langs met dit album. We sluiten af met Marta D. Lewis... ...met All That You See... ...en dat is dan uh, de afsluiter van dit uur... Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1534. I'm not the one you. artist Michelle Kareshi, and you are listening to Peaceful Radio to catch up on my latest music and news please visit MichelleQureshi.com asher and you're listening to my music here on peaceful radio with Benno vugan